Dit is Radio 1 met Ger-Jochems en Tessel Blok. De innige relatie tussen parlementaire pers- en kamerleden. En in het politieke panel de problemen waar de voorzitter van de Eerste Kamer zich heeft ingemanoeuvreerd. En de onderhandelingen binnen de coalitie over de bezuinigingen. let op de vonkenregen. Dat straks na het nnw met Juri Stubenitski. De diploma-uitreikingen in Rotterdam worden allemaal uitgesteld... Tot eind juni worden er geen eindexamendiploma's in het voortgezet onderwijs uitgereikt. Dat heeft onderwijswethouder De Jonge namens de Rotterdamse schoolbesturen bekendgemaakt. De maatregel heeft te maken met het examenfraudeschandaal op de Iben-Galdoenschool in Rotterdam. Gisteren werd bekend dat daar 24 examens zijn gestolen. De scholen in Rotterdam willen meer tijd om te onderzoeken of leerlingen wel op een eerlijke manier examen hebben gehaald. In de rest van Nederland speelt dit allemaal niet... en is het gewoon wachten op de examenuitslag. Hallo, Je bent geslaagd, Middas. Gefeliciteerd. Oh, bedankt. <laughs> ah, bedankt. Daar klinkt het gezellig. De Tweede Kamer gaat opnieuw vragen stellen aan de voorzitter van de Eerste Kamer, De Graaf... over de gang van zaken rond de commissie van in- en uitgeleide bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Dat is de uitkomst van overleg tussen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Volgens pvda leider Samson blijven er vragen over de procedure. Zo'n procedure moet natuurlijk zuiver zijn, want er mag over zo'n dag als die... die was zo mooi, mag ook geen gedoe ontstaan, ook niet achteraf. Dus uh, ik ben het ook eens met het feit, ik heb het ook zelf mede voorgesteld... om zo'n vragenronde te doen. En dan hoop ik dat alle onopgehelderde dingen alsnog kunnen worden opgehelderd. Gisteren berichtte de Volkskrant dat de graaf-Pvv-leider Wilders... met een kunstgreep uit de commissie heeft gewierd. Wilders was daar woedend over, ook toen de graaf het later ontkende... SP-leider Roemer zei vandaag dat de graaf moet opstappen... als het verhaal uit de krant klopt. De Verenigde Staten voeren al jaren cyberaanvallen uit... op doelen in China en Hongkong. Dat heeft klokkenluider Edward Snowden tegen een krant in Hongkong gezegd. Hij zegt weinig over de doelen... alleen dat een universiteit in Hongkong vaak is gehackt. Er zou geen waardevolle informatie zijn buitgemaakt. De VS heeft China eerder beschuldigd van hacken... maar de Chinezen weerspreken dat. Snowden klapte vorige week uit de school over de online spionagepraktijken... van Amerikaanse geheime diensten. Hij is ondergedoken. Kogelstoter Rutger Smit heeft vandaag alsnog twee bronzen medailles ontvangen. Voor het EK 2006 en het WK in 2007. Op beide toernooien werd Smit vierde... en werd hij onder meer verslagen door de Wit-Rus Miknevich. Die werd vandaag levenslang geschorst vanwege dopinggebruik. Het weer, vanuit het zuiden regen en motregen. Het is 17 graden in het noordwesten en 23 in Limburg. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Kijkt u van Johnson ook met een 60 kilometer file het een normale avondspits. De meeste file staan rond Utrecht en Rotterdam. En de meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen Blanikum en Eembrugge 7 kilometer. En op de A15-Europort richting Rotterdam... daar staat tussen Hoogvliet en Kroep 6 kilometer. Na nou de ster gaat de file verder. Blijf daarbij.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 Er is uh, niet al te veel meer dat aan uh, de trouw in zijn oude vorm uh, herinnert. Uh, het enige wat we hier nog hebben liggen is een, uh, een bijbel in de Statenvertaling. eigendom van uh, de Nieuwhaagse Haagse krant. Uh, een krant die in begin jaren 70 is opgegaan in trouw. Lex Oomkes, politiek commentator van trouw. Als we hier zo rondkijken dan is dit het enige tastbare wat nog echt goed aan die christelijke identiteit dus herinnert van trouw. Ja, ik, als ik zo langs de boekenkast loop, zie ik ook nog een geschiedenis van de ARP uh, liggen. Maar ja, dat is een van de werken uh, waar we nog wel eens uit putten. Dat, dat heeft niet zozeer met de banden, de oude banden, met uh, de anti-revolutionaire partij te maken. Vroeger waren die banden sterk hè, tussen Trouw en uh, de ARP, de anti-revolutionaire partij. Ja, nou ten eerste uh, was de fractievoorzitter van de anti-revolutionaire partij in de Tweede Kamer... de staatkundig hoofdredacteur van uh, Trouw staatkundige overheid betekent dat hij niet de dagelijkse leiding had... maar de commentaren schreef. Uh, Bruins Slot, uh, wel bekend uit de Vlaamse politiek in de jaren 50. Uh, en uh, ik was daar zelf niet bij als journalist... maar uit de overlevering weet ik dat uh, wekelijks, zo niet dagelijks... Uh, de instructies bij uh, Bruins Slot hier in de Tweede Kamer... door mijn collega's moesten worden opgehaald. De kranten zijn natuurlijk nu uh, geen partijorganen meer. Uh, de volkskrant is geen KVP of CDA dan nu. Trouw is geen uh, CDA. Maar zijn die banden zijn die er op een of andere manier nog? Je merkt het af en toe. Uh, met name als men ontevreden is over de berichtgeving. Dan wordt er een, dan wordt er een beroep gedaan aan, aan, op de gemeenschappelijke bron waaruit uh, geput wordt. Maar... Dat komt eigenlijk nog maar zelden voor. Uh, je gaat met politici om uh, op dezelfde manier, ongeacht welke partij. Lex oomkus van Trouw, hoe is die relatie tussen de politiek en media? Vroeger was die één op één, hoe is die nu? Hij is nog steeds nauw. Uh, we leven allemaal op een vierkante kilometer. We komen ook da elkaar dagelijks meerdere malen tegen. Dus uh, de banden zijn zeer nauw. Uh, maar zijn niet meer uh, door ideologie uh, bepaald. Zijn ze te nauw soms? Soms. Soms zijn ze zelfs niet nauw genoeg. Uh, ja, dat, dat, dat is maar wat je aanvliegroute is. Um, om uh, verantwoord verslag te, te kunnen doen over alles wat hier gebeurt. Het is weliswaar maar een, een vierkante kilometer maar er gebeurt hier zo ongelooflijk veel. Uh, is, is het absoluut nodig om uh, nauwe banden met politici te hebben uh, op het vriend, vriendschappelijk af. Dat kan? Dat kan als je er maar van bewust bent. Er is een hele discussie over parlementaire verslaggevers... eigenlijk wel lid moeten zijn van een politieke partij. Ja, dat is een, een discussie tussen rekkelijke en precieze. Uh, ik persoonlijk ben lid van een politieke partij. Uh, ik ben alleen uh, niet actief in een politieke partij. Uh, dat vind ik te ver gaan. Uh, omdat je dan ook zichtbaar wordt in, de, in een partij. En uh, Ik hou het voor me van welke politieke partij ik lid ben. Waarom is het toch uh, belangrijk om dat voor je te houden? Uh... Ik denk voor de bronnen uh, die ik raadpleeg, uh, terecht of onterecht, zij zouden kunnen uh, denken dat is een tegenstander of dat is een medestander. Uh, en daarmee wordt wellicht uh, de aan mij gegeven informatie gekleurd en dat wil ik niet hebben. U wilt gewoon onafhankelijk worden gemaakt? Ik wil gezien. als onafhankelijk te boek staan. Ja. ja. Hier ligt die Bijbel staat hem nog wel eens open. Hij is wel gebruikt, zie je. Hij, uh, hij is zeer beduimeld. Uh, ik moet het onze schande bekennen dat hij. Uh, ik moest ook erg zoeken in, in de kast. Uh, voor ik hem vond, tot, uh, tot mijn grote opluchting, ligt hij er nog. Maar hij wordt niet meer gebruikt. Nee. Dat was een bijdrage van Klaas Den Tek. Oh ja. En wij wilden een tune, maar die kwam niet. Ger, jij maar gewoon... Ja, we gaan het... Uh, lekker gaan vertellen wat we gaan We gaan praten met ons doen. politieke panel. Met vandaag Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer, Joost Vullings, NOS. En fractievoorzitter GroenLinks, Bram van Ooyek. Even een reactie op de bijdrage van Klaas. De vermeende innige relatie tussen parlementariërs en, uh, en politici. Uh, parlementariërs en de parlementaire pers. Uh, Bram van Ooyek, uh, last van? Nee, relatie. ik heb er geen last van. Ik zat er inderdaad, na van wat er net was, even te denken, heb ik nou ook vriendschappelijke banden met uh, parlementaire journalisten. Maar ik geloof dat het uh, zo ver uh, niet gaat. Maar het is natuurlijk wel zo dat er op zichzelf uh, niks op tegen is als politici en journalisten elkaar veelvuldig spreken. Hm. Het zou pas een probleem worden als je iets weet, maar zegt, nou ja, omdat ik die persoon uh, aardig vind of juist niet mag dan ga ik het niet opschrijven ja. of juist wel opschrijven. Of, je of het moeten de, de vormen aannemen die de relaties uh, hebben... van de Franse presidenten met de parlementaire pers in Parijs. Nou Eerlijk gezegd, <laughs> toen, toen de inleiding van, van het uh, item net... Moet je daaraan denken? Daar, ik had helemaal niet meer gedacht aan trouw... en vroeger uh, christelijke partijen en Fox en KVP. Het eerste wat ik dacht was toen ik net hier in Den Haag werkte... zei ik na drie maanden vroeg mijn toenmalige chef... Goh, ook. Hoe vind je het nou hier en daarna? Ik zeg, nou ja, ik zeg hoe jullie met elkaar omgaan. Uh, jullie slapen nog net niet met elkaar. Oh zeg, maar dat doen we ook. <laughs> <laughs> Joost, uh, is het iets anders? Nee, je hebt ja, geen antwoord gekregen op slapen. Ja, krijg je dus draait van slapen in één keer naar mij toe. We kennen alles. Oké, goed, dan zijn we snel klaar. Is er nog een verschil tussen de oh, schrijvende pers en radio of tv man vrouw? Bah, dat denk ik niet. Nee. Dat gevoel heb ik niet. Nee. Nee. In de jaren zeventig was er wel een affaire... tussen een PvdA-kamerlid en een VVD-kamerlid. En dat is In de jaren zeventig was dat. En Mag je één keer raaien, Aukje, wie moest vertrekken? De vrouw natuurlijk. Inderdaad, ja. Strikvraag. Zou nu dat. nog zo zijn. Ja. Ik, dacht, ik dacht eerst dat ik moest zeggen welke, welke van welke partij was. Maar je wel alleen maar het geslacht. Nee, nee, nee. In Frankrijk is het vaak zo dat zo'n president uiteindelijk... eerder ja. weggaat dan zo'n uh, vrouw bij een krant. Maar, zo is het. Ik denk dat er nu niemand zou hoeven te vertellen. Nee. Allebei niet, toch? Nee. Terwijl... Oh, oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ik nee? ben ervan overtuigd dat, dat, als, een, dat als een, een, een journalist... Of naar man of vrouw. Nee, twee is. politici. Ging het hier een, over. Oh, ja, ja, dit, twee dit politici. waren twee politici. Maar als een vrouwelijke journalist of een mannelijke journalist iets met een, met een parlementariër heeft en de, dat een hoofdredactie zal zeggen, nou weet je wat. Dat is toch met Henk Lekker teruggekomen? Ja, dat lijkt me toch ja. beter. Ja, oh, ja. ja dat ja, lijkt me beter dan. Uh, ja. nou, Toen nou, was en het en ook Eva Jinek en Bram ja. Moscovits. Ja, maar ook. dat waren geen. Hij uh, ja, was ja. Maar, ja. Maar, maar, maar Bram van Maar mag ik wil, dan Ik ga even. Ik wil, even. Meneer Van Ooy, stel dat een van uw vrouwelijke fractieleden een relatie krijgt met een een fractielid van de PVV. Nou, dat lijkt me toch een lastige. U beschrijft nu een situatie die zo is nu. Nee, ik, ik kan daar niks over zeggen. Is ik niet kan, ik, <laughs> ik streken, wil niks ik mag, insinueren. Je nee, mag ervan uitgaan dat het een hele hypothetische, zeer vraag, hypothetisch, uh, dat zeg ik hele hypothetische vraag is. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat mensen over hun eigen privéleven gaan. Ik zou toch wel, of het nou iemand van de PVV is of uh, van wat dan ook. Maar de hele achterban gaat u mailen? Van hoe kan dat nou ja, dan zou ik toch proberen mijn rug recht te houden en te zeggen wat iemand in zijn vrije tijd uh, doet. Ik neem tenminste aan dat die relatie... Zich vooral in de vrije tijd afspeelde. Ja, Daar moeten we dan wel vanuit kunnen. En gaan. veel verder, Joost, ga jij niet komen ook. Houd. Houd. Zo, met deze vraagstelling. Nou, qua antwoorden. Nee, ja. dat deed ik niet. Nee. Ter zaken. De zaken van vandaag. Er was zo pas een overleg tussen de fractievoorzitters van alle partijen... en de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Van Miltenburg. En dat gaat natuurlijk allemaal over de kwestie... heeft de voorzitter van de Eerste Kamer samen met die van de Tweede Kamer... Wilters bij de inhuldiging van uh, Alexander als koning en Maxima als koningin... uit de buurt gehouden door middel van hem niet toe te laten in de commissie van in- en uitgeleiden. Um, nou, we hebben, uh, we hebben gehoord dat uh, er uitgekomen is... ...maar u gaat daar veel meer over vertellen, Bram van Ooyek. Um, we gaan nog wel wat vragen stellen aan de heer De Graaf... ...voorzitter van de Eerste Kamer. is nu een beetje lastig, hij zit in Engel Engeland. Ja, maar hij heeft misschien dat? een... Uh... Een iPad een of iets fiets. of een telefoon. Ja. Dus dat gaat volgens mij wel uh, maar lukken. is dat kort gezegd, Nee, de, wat wat, er ja, is? Dat, nee dat klopt helemaal. Er is uitge... De heer De Graaf heeft een brief geschreven. waarin hij heeft geschetst ongeveer hoe, ze tot die samenstelling, hoe hij eigenlijk tot de samenstelling van die commissie is gekomen. En uh, die brief riep nog wel wat vragen op, ja. Dus we hebben gezegd, nou, laten we dan eerst eens die vragen die we hebben uh, stellen aan de heer de Graaf? En en dat even van die vragen gesproken. was, is, is, lijkt mij, uh, want dat grondt hier in Den Haag in ieder geval rond, dat hij gezegd heeft, ook in de Volkskrant en in die brief blijkt dat ook, dat hij overleg erover heeft gehad met mevrouw van Miltenburg. Mevrouw Miltenburg, je ontkende dat, dat daar overleg met hem geweest is. Ja, over die vraag van moeten wel of niet de ja. Wilders en zo, ja, dat heeft ze gisteren. Inderdaad, publiekelijk ontkend. Ik heb geen enkele reden om daar aan ja, te twijfelen. Meneer De Graaf schrijft er een brief over. Jullie ja. hebben overleg met haar gehad. Ja. Wat zegt zij nu? Ja, nou zij zat dat overleg uh, voor. En zij uh, blijft bij haar uh, bij de verklaring uiteraard die ze gisteren. Dus de eerste uh, vraag die publieke... jullie gaan stellen aan meneer De Graaf is: u zegt dat u wel overleg met haar heeft gehad. Zij zegt van nee, nou wie ja, heeft gelijk. Ik moet zeggen dat. Je moet natuurlijk dat het een soort woordenspel wordt van of je wel of niet met elkaar overlegd hebt. De vraag was gisteren, als ik me goed herinner, aan uh, uh, mevrouw Van Miltenburg. Of zij op de hoogte was of overlegd had over de motieven van de voorzitter van de Eerste hmm. Kamer om een bepaalde commissie hmm. op een bepaalde manier samen ja. te stellen. En toen heeft ze gezegd: ja. Nee, daar was ik niet van op de ja, hoogte. Okay. Die... En ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Nee. Joost Vullings, is het nou een big deal, deze kwestie? Nou, dat, dat kan het worden. Wanneer wordt het dat? Nou, op het moment dat, dat, dat de heer De Graaf die vragen niet goed kan beantwoorden. en toch de schijn blijft bestaan. Uh, bestaan dat hij uh, ja, gerommeld heeft. inderdaad gemargandeerd heeft om een Wilders eruit te houden. en ja. los van wie weet, weet hij nog wel iedereen ervan er overtuigen. dat wat hij, die, die brief die hij gisteren heeft geschreven. zegt hij van. Ik heb. Ik vond het geen leuk beeld, Wilders naast de koning... maar dat heeft niet meegespeeld in de overwegingen... want ik had die commissie al rond. Ik ben nooit aan de heer Wilders toegekomen. Ja. Ja. Uh, maar hij zegt wel in een kranteninterview... ja, het was geen fijn beeld ja. geweest. Of dus die... dat, dat, tast, dat tast op zich, die opmerking... Ja? tast als een onafhankelijkheid aan. Ja, oké. Okay. Ook je, uh, je ziet heel vaak dat bij dit soort kwesties... of wat voor kwestie dan ook... Uh, om een gegeven moment de aandacht van de issue zelf afgeleid wordt... door er, dat er gezegd wordt, iemand liegt. Um, hoe kan... Deze kwestie nou behandeld worden, dat het over de zaak zelf gaat. En niet de hele tijd of mevrouw van Miltenburg nou gelogen heeft, ja of nee? Nou, maar ik vind dit, ik vind dit nou juist een kwestie waar het wel alleen maar om twee personen gaat. Die twee personen die alle niet samen die commissie hebben. Samengesteld. We hebben heel vaak hier in Den Haag debatten over een heel complex probleem. En omdat het heel complex is, ik zeg het even kort door de bocht... Mm -hmm. vinden we het veel gemakkelijker om, om, om het hoofd van iemand te vragen. Hè? De, maar in dit geval gaat het over twee mensen... die samen uh, uh, die commissie van in- en uitgeleiden... al dan niet onder de eindverantwoordelijkheid van de graaf of juist. Hè? Dus het gaat alleen maar over... Wie spreekt uh, hier de waarheid en hmm. welke intenties waren er... en wist die ander daarvan? Hmm. Dus in dit geval... Kan het niet nou, dat was. klinkt heel simpel, meneer van Ooyk, als ja, dat het inderdaad ja. is. En, dan... Nou ja, en dan, dan herhaal ik wat ik net zei. Mevrouw van Miltenburg heeft die vraag gisteren... wat haar uh, kennis en mm -hmm. eventuele motieven uh, zou uh, betreffen al beantwoord. Zij heeft gezegd, ik was daarvan uh, niet op de hoogte... Uit uh, maar, de brief van uh, de heer De Graaf blijkt dat hij bij het samenstellen... Van, kijk, zij was de voorzitter van de commissie van in- en uitgeleide, maar hij was de voorzitter van de Verenigde Vergadering... Maar, en hij was uiteindelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken daar. Daar kan volgens mij geen twijfel over bestaan. Nee, maar wat ik nou zo heel vreemd vind en wat... Ik ben er niet bij geweest bij jullie overleg, maar... Ja, want ik ben geen fractievoorzitter. Ja, maar 33 jaar geleden hadden ze een hele andere samenstelling... Van die commissie van in- en uitgeleide. Dus, dus ze hebben voor deze in commissie van in- en uitgeleide hun eigen regels opgesteld. Als je die regels zelf opstelt, dan ga je die zelf met z'n tweeën doorexerceren. Zowel de voorzitter van de in- en uitgeleide commissie, mevrouw Van Miltenburg, als de voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer van de Verenigde Vergadering. Dan kom je dus de naam van Wilders tegen, want het is een van degenen die heel lang in de Kamer zit. Dus dan kan het er bij mij ja, niet nee, in dat mevrouw Van Milten, ze heeft het gisteren Gezegd. En ik dacht toen, weet je wat? Nee, maar... Soms heb je, misschien heeft ze het er met de graaf niet meer over gehad, want dan kan ook een manier zijn om het niet te willen weten. Dan hoef je er, heb je er Zij ook niet meer Zij waren mee mee niet samen verantwoordelijk voor het vaststellen van de regels uh, die uh, van toepassing waren op die verenigde vergadering. Dat was de voorzitter van die verenigde vergadering. Dat was de heer de graaf. Dat ontkent hij volgens mij ook helemaal niet. Integendeel, uh, hij heeft ook in die brief nu geschetst op basis van welke. Uh, procedures en overwegingheid tot deze delegatie is gekomen. Daar heb ik nog wel vragen over. Ik begrijp daar bepaalde dingen in die brief niet. Maar dat heeft voor mij niet zoveel te maken met de vraag... of ik denk dat uh, mevrouw van Miltenburg de waarheid heeft gesproken. Want daar ga ik zonder meer vanuit. Ik ga er vanuit als iemand in de Kamer zegt: Ik wist dat niet, dat dat zo en dat is. dat geldt voor ook voor ja. andere collega-fractievoorzitters... Ja. Ja. die ik na afloop ja. heb dat gesproken. Dat lijkt mij ook. Dus ja. Ik sprak Emil Roemer en die zegt dan over die brief van de, Gaat van, de, van de SP van gisteren. Die zegt van ja, kijk, hij zegt dat, dat hij uh, Wilders niet geweerd heeft. Maar, maar eigenlijk zegt Emile Roemer... Ik hem gewoon niet. Nee. Op basis van deze brief. Dus het gaat, uh. we moeten nu afwachten wat de antwoorden van meneer De Graaf ja. zijn. En dan krijgen we deel 2 in deze Zeker. serie. En, ja. right. en welke vragen willen jullie nog van hem weten? Nou ja, dat, dat, dat verschilt een beetje per. We zijn met elf uh, fractievoorzitters. Uh, de, iedereen heeft zo een beetje misschien zijn eigen vragen. Ik vind zelf uh, de brief. Maar goed, misschien gaat dat een beetje te veel nu in de details. Dat het eigenlijk he, heel onduidelijk is, waarom op een gegeven moment ervoor gekozen is om. Uh, de ene SGP'er, namelijk de heer Holdijk, uh, af te bellen... en de andere SGP'er met veel minder anciëniteit, namelijk de heer uh, Van der Staaij... om die... Uh, uh op te laten treden daar als lid van die commissie. Dat wordt in de brief... Hij, zegt, hij geeft er een het, argument ik heb het, voor. Ik heb het twee keer hij lezen, zegt ja. van, dat argument is dan... dat we mensen van gelijke anciëniteit in de commissie ja. wilden ja. hebben. Dat, is, dat komt eerlijk gezegd volledig uit de lucht vallen, die argumentatie. Ja. En deze beslissing was was van wezenlijk belang voor de vraag of Geert Wilders in beeld zou komen... als lid van die commissie. Ja. Nou, daar heb ik nog wel vragen over en okay. collega's ook. Maar we, wachten gaan we gaan wachten op de antwoorden even, van meneer de, ja, de Graaf van de Eerste Kamer. Lijkt me goed. Okay. Okay. Bezuinigen, dat gaan we doen, of nou, niet? Nou, of niet. Uh, precies. Hoeveel? Uh, nou, de, de coalitiepartijen beginnen met de onderhandelingen over die bezuinigingen. Morgen, meen komen er weer nieuwe cijfers. Volgens NRC van vanmiddag al... Heeft, hebben ze al besloten dat ze maximaal 6 miljard... bovenop wat er al bezuinigd wordt, dus volgend jaar... maximaal 6 miljard willen bezuinigen. Hoe daarover verschillen, is natuurlijk weer van mening. Maar wat hebben jullie even gewoon over dat cijfer gehoord? Hebben jullie daar al iets over gehoord? Wordt het ja. maximaal 6, Joost? Nou, het is, dat is, eerst werd het ontkend. Toen was het, we komen erop uit, maar het is nog niet besloten. Maar het laatste wat ik net hoorde voordat ik hier de uitzending inging... is dat het waarschijnlijk wel, wel klopt. Dat, maximaal mm. 6, ja. ja. En dan komen we dus, daarmee komt Nederland in elk geval niet aan die 3 Nee, dat hangt er vanaf. Kijk, als, als het Centraal Planbureau zegt... Uh, het tekort voor 2014 wordt 3,6 of minder... dan haal je het met 6 miljard. Maar wordt het 3,7 en, ja. en hoger, dan haal je het niet. Ja, en wat heb je dan ook gehoord? Want er was sprake van twee derde lastenverzwaring... en een derde echt snijden in de overheid. En uh, nee, heb andersom, je daar niet over gehoord, nee. of andersom. Sorry, ja, ja. Uh, maar dat staat nog steeds. Ja, dat is een soort algemene regel, wat die, Rutte zegt altijd: van als je kijkt naar alle bezuinigingspakketten in de loop der jaren, dan is doorgaans de verhouding uh, een ja. derde lastenverzwaringen, lees belastingverhogingen ja. en twee derde. Daarom draaide ik het ook om, omdat uh, snijden de overheid niet voor uh, over een jaar al dat soort miljarden oplevert. Lastenverzwaring wel, btw-verhoging ja. zalig. Ja. Ja, dat klopt. Ja, ja. Bedoel... Dus dan gaan ze het toch niet halen met twee derde, derde snijden? Hoe langer overuit? je wacht met uh, besluitvorming, hoe moeilijker het wordt om uh, nog te bezuinigen. En hoe makkelijker het dus relatief wordt om te zeggen: nou ja, dan hoe, doen we de BTW nog op. maar een procentje omhoog of, uh, of wat dan nou, ook. Dat is gewoon een wedstrijd. Maar dan zijn ze maar dan in de coalitie? Politiek ja. niet zoveel te maken. Dit, horen we ook, dit verhaal viel bij D66 en dat leg je dan voor aan mensen uit de coalitie: van uh, ja. toch, als je wil bezuinigen, moet je nu toch die wetten. Maken voor de zomer. Ja. En daar blijven ze heel, heel, heel relaxed ja. onder. Ze liggen van we hadden een pakket van 4,3 miljard. Er is een miljard uitgeslopen, maar, maar we hebben zijn. dus nog 3,3 staan. Nou, als we 6 moeten, moeten we nog 2,7. Het is niet fijn, zo moeilijk worden, maar 2,7 miljard vinden, dat is op zich een opdracht die te doen is. Zijn ze nu ook al wel bezig bij jullie weer te buurten? worden de oppositiepartijen er vanaf het begin... of aan nu toch ook alweer bij betrokken... Ja, om te kijken dat, wat ze kunnen ja, halen bij jullie? Ja, maar er, er liepen natuurlijk al gesprekken over van alles en nog wat. En uh, de, ja, de, dat verschilt ook een beetje per partij. Maar er wordt inderdaad met de verschillende partijen... ook met ons gesproken over... nou ja, goed, uh, hoe, ziet dat, uh, hoe ziet die begroting 2014 er ongeveer uit? Wat vind je daar belangrijk in? Zou je eventueel mogelijkheden zien om te bezuinigen? Kijk, wij hebben steeds gezegd van... Uh, wij zien er niks in om nou die 3% weer als... Uh, He, uh, maatgevend te maken en dan terug te gaan redeneren... en te kijken hoeveel je moet uh, bezuinigen. Wij denken dat het heel belangrijk is om juist op een aantal punten te investeren. Al is het maar om weer meer werkgelegenheid uh, te creëren. Al is het maar om een aantal dingen te doen die hard nodig zijn in Nederland. He, om die negatieve spiraal te doorbreken. En wij zien ook best mogelijkheden om te bezuinigen. Maar om nou, he, dat is denk ik het grote verschil... tussen bijvoorbeeld een fractie als GroenLinks en, en het kabinet... om nou eerst die 3% op tafel te leggen en te zeggen... nou, wat moeten we dan allemaal gaan doen om daaruit te te komen. Daarvan hebben wij vanaf het begin gezegd dat werkt uiteindelijk contraproductief. Kijk maar naar de belastinginkomsten die steeds verder teruglopen. Kijk maar naar de uitkeringen die steeds verder oplopen. Dus als je op die manier door blijft gaan, hè, dan wordt het steeds lastiger en dan wordt het steeds moeilijker. Dan raken steeds meer mensen hun baan kwijt. Dan zitten er steeds minder kinderen in de kinderopvang. Dan is er steeds meer recht op thuiszorg, minder recht op thuiszorg enzovoort. Dat is het, de verkeerde weg. Maar uiteraard valt er ook met ons over bezuinigen te praten. Ik, geloof het, ik, ik dacht juist de conclusie te trekken van niet. Jawel, maar het hangt. Nee. Van, kijk, bezuinigen is. Een, kijk, de, ik heb dat veel vaker gezegd. Je kunt de Blankenberg-tunnel. de aanleg van de Blankenberg-tunnel ja. schrappen. Je kunt geen nieuwe vliegtuigen kopen. Je kunt in de zorg bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het verkiezingsprogramma van GroenLinks. wij bezuinigen ook op de zorg. Ja. Ja, als je zegt. we gaan minder ingrepen doen op de zorg. we brengen ja. meer. Nou ja, er zijn allerlei mogelijkheden. Ja. Dus het gaat niet om bezuinigen of niet. Ja. Het gaat om waarop je bezuinigt. Oudje, uh, ja. Het wordt dus 6 miljard. Dat laten we er even vanuit gaan. Uh, de verdeling uh, lasten snijden, dat, nou, dat zullen we dan nog wel merken. Maar het gaat in ieder geval wringen tussen VVD en PvdA. Dat kan toch niet anders met dat soort bedragen? Nou... In ieder geval, ik, ik, wat ik bijzonder vind aan het huidige proces is dat we eerst 4,3 al heel veel vonden. Ja. Ja. Dan komen er duikelen allerlei cijfers over elkaar heen. Dan komt vorige week meneer Olly Reen, de eurocommissaris, die zegt nou Nederland moet terug naar 2,8. Dan schiet heel Nederland op zijn achterste poten, waardoor, nee, waardoor wij ons verenigen rondom de 3%. Dat mm -hmm. heeft hij bereikt. Ja. Dat vond ik heel bijzonder. Okay, als zo'n ja. psychologisch effect. Ja. Toen zei hij dinsdag in de Tweede Kamer. Toen was Olly Reen hier op bezoek. Die heeft dat bedrag gezegd. Van nou, doe nou 6 miljard. En dan is dat wel voldoende. Want anders, als we het dan niet halen. Zal het wel zijn vanwege de economie. En nou lijkt het wel. alsof heel Nederland blij is. Dat het maar 6 miljard is. Ja. Terwijl ik heel eerlijk zeg. Denk jongens. Doe eens even pas op de plaats. Want ik ben het helemaal met de heer Van Ooyek eens. Het lijkt wel een soort visieuze crisis geworden. He, we, we, we bezuinigen. Lasten, want sommige bezuinigingen zijn ook lastenverzwaringen, indirect. Ja. Komt allemaal bij ons nu. Nou ja, ja. natuurlijk. Ja. Dat is ja, eigenlijk dat altijd. Eigenlijk altijd. Ja. Maar er wordt nu van de Partij van de, ja. de Arbeidskant ja. ook gesproken over... Ja. laten we dit niet alleen doen, laten we nu ook alsjeblieft eens gaan kijken... naar wat investeringen. Dat heb ik, en toch, heb ik, heb ik zo ook ja. over gehoord. Hè? Maar dat dan moet je niet. nog meer bezuinigen. Ja. Hè? Dat is dan gaan. de gedachte van, nou ja, als je dan... je wilt per saldo op die 6 miljard uitkomen... Ja. Dus, en als je ook nog wat wil investeren, dan moet je nog meer gaan bezuinigen. Ja, maar dan ja. is het. Dan haal je met het een het ander onderuit. Joost. Nou ja, bij de PvdA hoor ik de laatste week in de wandelgangen... dat ze dus beseffen dat ze meer moeten bezuinigen ja. om te investeren. Eerst het geld vrijspelen. Ja. Maar ze hebben een verhaal, ze willen geld aanboren wat er sowieso al is. Bijvoorbeeld, zeggen ze dan als, geven ze als voorbeeld, Europese subsidies. Uh, daar maken wij als Nederland kennelijk te weinig gebruik ja. van. Vragen we niet aan. En zeggen, nou, als we daar nou serieus werk van maken... dat geld te vragen, dat kan honderden miljoenen schelen... Ja. En, en dan vraag je uh, je af waarom we dat dan niet eerder hebben gedaan? Als dat, uh, dat was ook mijn vraag. Wil, maar eigenlijk ja. ja. is het aanvragen van die subsidies zo moeilijk, zoveel oh. voorwaarden... dat wij het vaak Draag laten over. zitten. Maar goed, dat, dat hoorde ik. Ja. Goed, ik wilde jullie nog even vragen wat jullie vonden... van de allernieuwste anti-kernwapenactivisten Lubbers en Van Acht. En dat die misschien wel vervolgd gaan worden. Strafrechtelijk, maar ik krijg van de regie door... dat wij af moeten gaan sluiten, omdat er een... Persconferentie komt. Het is mij verder heel onduidelijk van wie, waarover, uit welk land, uh, whatever. Yeah. Ik heb geen idee. Maar ik, ga dus maar, graaf, ik ga dus. Dat zou zomaar kunnen. Zo maar kunnen. Ik ga ja. maar afkondigen, dus door uh, uh, jullie hartelijk te bedanken. Ja. Bram van Ooyek, Aukje van Roesel en, en Jos Vullings en natuurlijk, collega van de NOS. En ik geef dan maar over aan, heel neem ik aan waar zich. Een persconferentie af gaat spelen. Uh, ja, niet in Hilversumor. Uh, Tessel, ja. dank je wel. Dat gebeurt in Nederland. Het ja, worden. zeker. Okay. Nee, dat gebeurt straks in Nederland, in Rotterdam. Uh, door wethouder Hugo de Jonge. En dat gaat over die eindexamens, die diploma-uitreikingen die uh, zijn uitgesteld. Dus daarom, uh, Tessel, stel ik voor dat we nu naar het uh, nieuws van half vijf gaan. Iets eerder omdat we zo naar die persconferentie gaan. Dit is radio 1. Regeringspartijen VVD en PVDA zijn het erover eens... dat er volgend jaar 6 miljard euro moet worden bezuinigd. Zoals eurocommissaris Reen deze week zei. Fractieleiders Seilstra en Samson willen voorlopig aan het bedrag vasthouden. Als er later dit jaar vanuit Brussel berichten komen dat er iets bovenop moet... dan zullen we dat moeten doen, zegt Seilstra. Het kabinet baseert bezuinigingen alleen op cijfers van het Centraal Planbureau. Dat komt morgen met nieuwe economische verwachtingen.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 118 kilometer file. En het is een vrij normale avondspits. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. De meeste vertraging aan de zuidkant van Rotterdam op de A15... vanuit Europort richting Rotterdam. Dan is het langzaam bereid in stilstaan tussen Rozenburg en Knoopend Vaanplein... over een lengte van 15 kilometer. A28 Utrecht naar Amersfoort. Daar staat 8 kilometer tussen afrit Dendelder Dolder en afrit Maarn. En op de A58 eind over naar Tilburg. Daar staat tussen de beste Moogestel 6 kilometer. Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carrasso. Goedemiddag, laten wij direct naar Rotterdam gaan. Daar is een persconferentie die staat op het punt van beginnen over het uitstellen van de diploma-uitreiking in Rotterdam. in verband met de eindexamenfraude. Jeroen de Jager, jij bent daar. Jeroen, wie gaan we zo horen? Uh, Wim Littooi, de voorzitter van alle schoolbesturen hier in, uh, hier in Rotterdam... die staat inderdaad op het punt om zijn persconferentie hier te beginnen. Uh, het gaat inderdaad over die diploma-uitreiking voor 75 locaties hier in Rotterdam. Dat gaat dan totaal om ruim 6000 uh, examenkandidaten... die hun diploma voorlopig dus niet krijgen. En ik zou voorstellen, meneer Littooi, ga uw gang. Neem de vloer. Misschien kunt u bij de microfoon gaan staan. Kunt u achter de microfoons gaan staan, alsjeblieft. Miroen de Jager organiseert hier de persconferentie in Rotterdam. Dames en heren, goedemiddag. Ik uh, lees u even voor. Niet uit eigen werk, integendeel. Nos teletext. Tot eind juni worden er in Rotterdam geen diploma's uitgereikt... vanwege de examenfraude. Dit heeft wethouder De Jonge van Onderwijs besloten... in samenwerking met de schoolbesturen. Dit klopt dus niet. Dat geef ik u alvast even mee. Uh, we hebben te maken met een situatie... Uh, waarin uh, justitie en de inspectie van het onderwijs aangeeft... naar ons en naar heel Nederland... Uh, dat degenen die bij iemand gaat examens hebben gestolen... deze zeer waarschijnlijk hebben verspreid onder... Vult u maar in. Uh, we hebben ook berichten gekregen vanuit de inspectie dat uh, verspreid betekent over heel Nederland. We horen steden noemen die echt uh, behoorlijk hier ver vandaan liggen. En dan is het wat ons betreft en voor ons ook waarschijnlijk dat er ook wel leerlingen van andere scholen dan van iemand gaan Geprofiteerd hebben en kennis hebben genomen en inzagen hebben gehad in die examens. Daar weten we op dit moment nog niet zoveel van. Want op dit moment worden de uitslagen bepaald, zijn de uitslagen bepaald en wordt er gekeken of er bij die uitslagen... exceptionele verschillen zijn tussen datgene wat een leerling presteerde... in het schoolexamen en op het schriftelijk examen. En daaruit zou je dan wellicht iets kunnen concluderen. We weten dat niet. We weten wel dat als scholen eenmaal diploma's uitreiken... dat het veel lastiger is om ze vervolgens weer in te trekken... ongeldig te verklaren of het examen ongeldig te verklaren. En om die reden hebben we unaniem als Rotterdamse schoolbesturen... met elkaar afgesproken dat wetend dat het aan zekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid... in deze regio, best buiten IBAN gedoen, nog een aantal leerlingen rondlopen... die besloten om de diploma-uitreiking gewoon 14 dagen uit te stellen. En dat doen we dan nou dus allemaal. En daarmee geven we inspectie en justitie ruimte om uh, het uit te zoeken. Die gevallen die gemeld worden te bekijken... En we geven, sommige scholen waren al van plan om morgen zeg maar, diploma's uit te rekenen. We geven leerlingen die inderdaad gefraudeerd hebben, kennis hebben genomen van, nog uh, de tijd en de gelegenheid om gebruik te maken van uh, de inkeerregeling. Weet u niet zo? Inkeerregeling, zo was het. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, de situatie. En uh, we zijn erg blij uh, dat we dat vooral unaniem kunnen doen. Dat we daar eensgezind in zijn en dat we met z'n allen het belang onderschrijven van het feit dat we inspectie en justitie de tijd geven. Omdat wij, net zoals ieder ander, willen dat diploma's gewoon hun waarde blijven behouden. En dat die niet aan devaluatie de onderhevig zijn, omdat je blijkbaar met fraude een diploma kan halen. Nou, daar hechten wij zeer aan en daar zijn we allemaal zeer bij betrokken. We vinden het jammer dat in dat opzicht uh, Rotterdam op deze manier in het nieuws komt... en we, we willen op deze manier een positieve bijdrage leveren. Dat is even tot nu toe mijn uh, verklaring. Mag ik u een vraag stellen, meneer Littooi? Uh, u zegt aan het begin van uw persconferentie dat u berichten heeft van de onderwijsinspectie... dat uh, er examens over heel Nederland zijn verspreid. Citeer ik u correct? Ja. Dan ja. zou het logisch zijn dat meer besturen in heel Nederland besluiten tot het voorlopig niet uitreiken van diploma's? Uh, ik weet niet of het wat logisch is voor andere besturen. En ik weet ook niet uh, de omvang. Ik weet alleen dat de justitie... en die heeft uiteraard onderzoek gedaan en heeft met de verdachten gesproken... en hoe ze erachter gekomen zijn, weet ik niet. Maar er, zijn mij, uh, inderdaad, uh, er is mij meegedeeld. Het is verspreid over Nederland en het, beperkt zich zal, het zal zich zeker niet beperken tot Rotterdam... En daar heb ik mee te maken. En, en hoeveel verschillende plekken in Nederland zou het verspreid zijn? Daar moet u bij inspectie en justitie u zijn. Ik ben niet concreet geïnformeerd wat op dit punt? Nee, maar dat zal me mij ook niet doen. Want ik ben daar niet belanghebbende in en wat dan ook. Het was voor mij het signaal, ik heb ook niet doorgevraagd... het was voor mij het signaal om aan te geven van... als dat gebeurt, dan weet ik er zeker van dat als degenen die gestolen hebben, daar bezig zijn om dat onder vriendenbekenden te verspreiden, dat die er ook wel in Rotterdam rond zullen lopen, als ze ook ergens elders in Nederland rondlopen. Zou u het logisch vinden dat andere besturen dit besluit ook nemen? Ik vind het erg moeilijk om voor andere besturen te besluiten. Ik, uh, ik weet ook niet, kijk, als het op, uh, incidenteel op één school in plaats x plaatsvindt, is het heel ingrijpend om dan als regio of als stad te besluiten dit, uh, dit besluit te nemen. Voor Rotterdam is het logischer, omdat het hier begonnen is. Weet u op hoeveel scholen in Rotterdam uiteindelijk op dit moment bekend is... dat daar diploma's of uh, examens hebben rondgezworven? Nee, dat weet ik niet. Uh, om de eenvoudige reden dat het op dit moment geanalyseerd wordt. De examens zijn, uh, het examenuitslag wordt nu vastgesteld, is bekend. En waar men op dit moment op de scholen mee bezig is... is analyseren waar zitten grote verschillen. Dan ga je die grote verschillen toch weer eens een keer melden bij de inspectie... en daaruit Schurpse Hoogte iets gaan destilleren... Het komt elk jaar voor dat er leerlingen zijn die een vrij groot verschil hebben. En het is niet zo dat als er een groot verschil is, er onmiddellijk sprake is van voorkennis. En stel nou dat dit kleinschaliger blijkt te zijn dan u nu inschat. Is dan dit niet een hele grote maatregel? Uh, en eigenlijk schieten op een mug? Nou, als u de hectiek rond dit onderwerp de afgelopen periode gevolgd hebt... heb ik niet het idee dat ik een mug tegengekomen ben. En, uh, omdat ik het absoluut niet weet... Uh, wil ik uh, voor Hans en uh, voor alle zekerheid uh, het op deze manier doen. En het blijkt dat ik daar niet het enige in ben. Want alle besturen hebben op mijn verzoek ge, positief gereageerd gezegd... daar doen we aan mee. Heeft u contact gehad met de andere schoolbesturen in de regio? Nou, nee, uh, ik heb uh, geen misschien even tot zover deze de regio. persconferentie... Ja. waar toch wel uh, belangrijk nieuws in zit wat mij betreft. Die andere uh, steden. Nou, de berichten, dat dat in heel Nederland uh, de examens zijn verspreid. En dat het dus de vraag is uh, hoe groot het is. Dat was gisteren nog een vermoeden. Uh, hij heeft daar dingen over gehoord van de inspectie. Jeroen, wij gaan uh, straks even bellen uiteraard met de inspectie... om daar meer over te horen. Uh, dank voor dit moment. We hoorden dus de man namens de Rotterdamse scholen die uh, zei dat ze in ieder geval twee weken later dan gepland de eindexamens uitreiken. In sommige gevallen was dat al later, dus dat geldt niet voor alle scholen. Bij sommige scholen gaat het zoals gepland. Um, ja, en Door al dat gedoe rond die examens vergeet je bijna dat er toch ook echt studenten vandaag geslaagd zijn. Dat ze gehoord hebben dat ze goed gescoord hebben. Martijn van der Zanden ging daarmee en met het nieuws van die uitgestelde diploma uitreiking naar een school in Rotterdam. Uh, ja. Veel blijdschap hier op het Sint-Laurens College. De eindexamenleerlingen die geslaagd zijn komen hier vanmiddag bij elkaar voor een feestje. Wat voor diploma heb je gehaald? De haven. En jij? Haven ook. En jij? Nou, en uh, goede cijfers ook? Ja, zeker. Geen herkansing en zo, dus helemaal, helemaal blij. We zijn helemaal uh, verlost van uh, alle zorgen. Ja, jij ook? Was het, een, was het een zware opgave? Ja, door die uh, examens die gesteld werden. Dat je hoeven niet mee, dus. Vandaag werd bekend dat de diploma-uitreikingen in Rotterdam uitgesteld worden. Wat vind je daarvan? Ja, op zich, dat, ik snap het al ergens. Alleen ja, het is natuurlijk toch een beetje het gevoel van, ja, het is op één school gebeurd en iedereen is er te dupe van. Maar ja, het is zo. Uh, ja, daar kan ik mee leven. Ik ben nu toch geslaagd. nu maken we niet zoveel uit. Het is onnodig al dat gedoe. Maakt het je dan toch nog zenuwachtig dat je denkt van, ja, waar komen ze dan nou weer mee? Nee, het is nu achter de rug, dus we weten waar we aan toe zijn en meer maakt niet uit. En dat diploma dat komt wel. Ja. ja, ik vind het ook wel logisch hoor. Want ja, wat er is gebeurd, dat kan ook eigenlijk niet. Het moet goed onderzocht worden, natuurlijk. En. Uh, ja, laat de politie maar zijn werk doen dan. En dan zegt hij, mij maakt niet uit. Ik weet dat ik mijn diploma toch eerlijk heb gehaald, dus ik maak me geen zorgen. Nou ja, zo is het wel natuurlijk. Ja. Dus ik maak me geen zorgen. Ja, en wat vind jij ervan dat het is uitgesteld, die diploma-uitreiking? Ja, eigenlijk vrij weinig. Het is gewoon. Ja, het is uitgesteld. En dat is het eigenlijk. Ja. Vind wel prima? Ik vind het best. Ik maak er niet zoveel zorgen over. Daar maak ik me niet druk om verder. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik ga er nu vanuit dat ik geslaagd ben. Als ik later nog hoor dat het niet zo is, ja, dan word ik boos. Maar nu gaan we lekker feesten natuurlijk. Vanwege de uitslag, want die hebben ze wel gekregen vandaag, de eindexamenleerlingen. Tot zover de berichtgeving uit Rotterdam. Later deze uitzending uiteraard meer. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 journaal.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 De graaf is dus nog niet uit de problemen... Uh, na de antwoorden die hij aan de Kamer had gegeven. Nee, een mooie brief waarin hij zegt... Uh, ja, te, te spijten dat de indruk is ontstaan, dat. Uh, maar verder gaat hij niet. En uh, ja, de Kamer wil toch echt weten... waarom heeft hij de senator Gerrit Holdrijk, Holdijk van de SGP gevraagd... om zijn plaatsje af te staan... zodat uit de Tweede Kamer een andere SGP'er, namelijk Kees van der Staaij... Uh, weer plaats zou kunnen nemen in die commissie... met als uiteindel, uiteindelijke doel. En dat is natuurlijk de suggestie waar het om draait... Uh, dat Wilders dus niet uh, in die commissie van in- en uitgeleide zou komen. Uh, ja, dat maakt hij volstrekt niet duidelijk in die brief...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 Nou, Samson, Roemer en de heer Wilders, je herkende ze waarschijnlijk wel. Ja, allemaal willen ze duidelijkheid. Uh, kortom, gedoe, camera's, oploopjes, toestanden... Uh, met toch wel een overstijgend belang. Want uh, ieder Kamerlid moet toch op zijn minst gelijk zijn... en uh, vooral door de voorzitter gelijk behandeld worden. En wat zegt jouw politieke gevoel? Kan uh, de graaf zich hier nog uitredden? Nou, het wordt wel steeds moeilijker. Kijk, het punt is... Uh, wellicht uh, kan hij voor een hoop partijen... nog een acceptabele verklaring geven. Waarom... Uh, bij de afweging, hij toch in zijn achterhoofd in ieder geval... de gedachte heeft gehad dat het een moeilijk beeld zou zijn... als Wilders naast de nieuwe koning zou lopen. Oftewel een prominente rol zou krijgen bij de inhuldiging. Een omstreden politicus, althans internationaal gezien. Ja, dat beeld wilde hij voorkomen. Um, ja, wellicht dat hij daar nog een goede verklaring bij kan verzinnen... maar voor de PVV... Um, uh, zal, heeft hij daar weinig kans op? Je hoort al uh, Emiel Roemer van de SP die ver gaat. En ook uh, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid is daar toch vrij strikt over. Die schijn mag er niet zijn. En zelfs als hij zegt van nou, uh, zelfs als hij kans ziet een groot deel van de partijen te overtuigen in de Tweede Kamer, maar uiteraard draait het om de Eerste Kamer. Um, ja, dan nog, als er enkele partijen overblijven. Een Kamervoorzitter mag natuurlijk niet de schijn tegen hebben. Um, ja, dan is hij weg. Nou, zeg, Dan kom je dus uit bij het belang van het achterhoofd bij besluitvorming. Ja, ja, ja. Um, hoe zit dat met de rol van de voorzitter van de Tweede Kamer? Want je kreeg toch een klein beetje de indruk van nog dat hij er misschien ook wel iets mee uh, van doen had. Nee, Dat is inderdaad de vraag. Uh, daar is waarschijnlijk in dat overleg vandaag met alle fractievoorzitters... en de Kamervoorzitter Arnouska van Miltenburg het een en ander over gezegd. Uh, vermoedelijk heeft zij daar dus duidelijkheid gegeven hoe dat ongeveer gegaan zou zijn... De fractievoorzitters wilden daarna afloop helemaal niets meer over zeggen. We uh, hadden ook geen enkele vraag meer in haar richting. Voorlopig ligt de bal dus echt bij uh, Fred de Graaf van de Eerste Kamer... die in zijn hoedanigheid dus ook voorzitter is van de Verenigde Vergadering. En dat raakt natuurlijk de kwestie Wilders. Um, ja, uh, uh, de Graaf is aan zet, krijgt vragen voor zijn kiezer... zal snel moeten antwoorden en zal daarmee alles schijn moeten wegnemen. Ja. Al wordt dat steeds uh, nijpender. Michiel Breedveld, dank, vanuit Den Haag. We naar de verkeersinformatie. John Sohoka. Regenbuien zorgen voor een vrij drukke avondspits. Er staat in totaal 165 kilometer file. Meeste daarvan staan rond Utrecht en Rotterdam. Veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. 13 kilometer tussen Gooienmeer en Afritbundschoten. Op de A12 richting Duitsland is een ongeluk gebeurd bij Duiven. Daar staat 3 kilometer. En daar is één. rijstrook dicht. Ook op de A13 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Delft-Noord. Daar staat ook inmiddels 3 kilometer file. Wat drukker dan normaal op de A15 vanuit Europort? richting Rotterdam, langzaam rijden en stilstaan. Tussen Rozenburg en Klopend Vaanplein over een lengte van 15 kilometer. En op de A58 Breda naar Tilburg, daar staat er een ongeluk... tussen Ulvenhout en Bavel, 5 kilometer. Fraude met voedsel moet harder worden aangepakt. Dat vinden de voedselproducenten, supermarkten en de overheid. Ze gaan daarvoor meer samenwerken. Het heeft extra aandacht gekregen natuurlijk door de vleesfraude. Die kwam dit voorjaar aan het licht. Gert-Jan Dennekamp volgt dit onderwerp voor ons. Uh, meer samenwerken, harder aanpakken wordt dan gezegd. Is dat een reactie op dat paardenvleesschandaal... of is er inmiddels toch echt meer aan de hand? Er is wel meer aan de hand. Het paardenvleesschandaal heeft eigenlijk iedereen bakken geschud. Want dat uh, schandaal wees de sector op dat er mensen zijn die frauderen. Die als uh, kans zien om geld te verdienen door uh, smerige praktijken. Dat ze die kans niet laten liggen. Paardenvleesaffaire bleek dat te gebeuren. Paardenvlees werd verkocht als rundvlees. Daar werden mensen beter van, want paardenvlees is goedkoper dan rundvlees. En eigenlijk bleek toen ook al, die affaire die is niet van begin dit jaar. Die heeft al jaren uh, geduurd. En de sector weet dat eigenlijk ook wel, want af en toe doen ze zelf testen. En dan zien ze ook wel dat er dingen misgaan. Maar dat werd eigenlijk altijd een beetje met de mantel der liefde bedekt. Of er werd geen rugbaarheid aangegeven. Men informeerde elkaar niet. En waarom en niet? Uh, nou ja, de reputatieschade, dit ging altijd in stilte. Dus als een bedrijf ontdekte van, hé, hey, dit product deugt niet. Hè, het is uh, gewone rijst in plaats van, ba van basmati rijst. Dan werd het product van de schappen gehaald. Maar wij, de consument, werden daar niet over geïnformeerd. Er werd ook geen recall, een terugroepactie uh, georganiseerd. Dat ging allemaal in stilte. En je gaat zeker niet je concurrenten informeren. Dat was gewoon niet de praktijk. Als iemand kwam met een mooie lading vlees en jij dacht van ja, dat deugt niet, dat is niet wat het is... dan ga je niet je concurrenten informeren... van hier loopt iemand door de markt heen met een partij die niet deugt... Uh, dan kan die partij dus ook weer ergens anders uh, verkocht worden. Nou, die praktijk, dat gebeurde. Het is niet in enorme schaal... maar het gebeurde meer dan men uh, toelaatbaar acht... En daarom al deze maatregelen. Ja, want ze hebben een plan van aanpak. Hè? Altijd heel geruststellend als er een plan van aanpak komt. Hoe geruststellend is dit plan van aanpak? Nou ja, je kunt daar vragen bij hebben. Het is de sector zelf die het moet uh, doen. En ja, waarom hebben ze het eerder niet gedaan? Omdat uh, toen hadden ze ook wel aanwijzingen dat dingen uh, verkeerd liepen. Uh, de staatssecretaris van Economische Zaken is daar wel optimistisch over. Want die zegt van ja, het gaat natuurlijk toch om de reputatie van dit soort bedrijven. En uh, ja, als winkeliers... Uh, uh, geconfronteerd worden met schandalen. Dat vindt de consument niet leuk. Dan loop je het risico dat de consument wegloopt. Dus zegt ze: Het is echt in het belang van de sector zelf om dit zelf te organiseren. Ja, de Voedsel- en Warenautoriteit gaat ook strenger controleren. Hebben ze daar wel genoeg mensen voor? Ja, die moeten heel veel doen. En um, uh, de, een bezuiniging is al iets teruggedraaid. En de minister zei vandaag dat zij denkt dat dat kan. En als zou blijken dat, want zij vindt dit een prioriteit, als zou blijken dat dit niet kan dat ze dan uh, daar opnieuw naar wil kijken. En als er meer geld nodig is, dat dat misschien dan maar nodig is. Gert-Jan Dennekamp, dank. En volgend uur in het Radio 1 een reactie van de supermarkten op dit plan van aanpak. Tijd voor het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Gerrit. Uh, het regent een beetje hier en daar? Ja. Nou, dat is toch welkom. <laughs> dat was het, het, nou, prima. dankjewel. Ja, precies, dat was welkom. Uh, vertel, wat krijgen we de komende dagen? Nou ja, die uh, regen die trekt uh, eigenlijk al vrij snel weg. Dus uh, vanavond wordt het al weer droog. Die duurt allemaal niet zo lang. En morgen is het eigenlijk best wel mooi weer. Het is droog en uh, er is niet al te veel wind. Uh, we krijgen vooral s ochtends, dan schijnt de zon. Maar in de loop van de dag krijg je dan van die typische van die bloemkoolwolken. Daar is het morgen echt een dag voor. Dus middag zal de zon er wat minder zijn, zeker in het binnenland. De meeste zon morgen aan zee en op de wadden. En temperaturen van zo'n uh, 16, 17 graden direct aan zee... tot 19 à 20 graden in het binnenland. En dan het weekend. Uh, ziet er ook goed uit. Het is wel zo dat er zaterdag een front passeert. Dan kan het eventjes wat regenen. Maar dat trekt ook vrij snel weg. Dus uh, ik denk zaterdagmiddag op de meeste plaatsen weer droog weer. In het oosten van het land zal dat wat langer duren voordat die regen weg is. Want die opklaringen komen natuurlijk vanuit het westen. En dan zondag is het uh, ook droog weer. Met niet al te veel wind. Uh, temperatuur blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Zeg maar zo 18 tot 20 graden. Ja, en dan uh, na het weekend. Dan gaat de temperatuur waarschijnlijk omhoog. Met de nadruk op waarschijnlijk. Want de verwachting voor de periode na het weekend. is eigenlijk heel erg onzeker. Er staan al allemaal weer uh, verhalen op internet. dat het heel erg warm zou worden en zo. Nou, dat moeten maar, we allemaal zien. Daar heb je een hekel aan, hè? Aan die verhalen Nee, op zich op internet. niet. Maar. Is nog een we moeten volbaardig. voorzichtig zijn, het is nog te vroeg. Ja, ik denk dat we daar morgen wat meer duidelijkheid over kunnen geven. Dankjewel, Gerrit Diemscha. Voor u must get out. Dan gaan we naar uh, het hoge water in Duitsland. Gelukkig zakt dat steeds meer. Bijvoorbeeld de Duitse stad Maartenburg uh, krabbelt ondertussen weer een beetje op. 23.000 mensen werden daar afgelopen weekend geëvacueerd. Zo langzamerhand keren de mensen terug naar huis. Correspondent Tim De Wit is daar en hij neemt de schade op. ga eens even met mevrouw Frits naar beneden. Die is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 Kunten hier al wel weer wonen. Is de stroom wordt hier afgesteld, dat is alles. We hebben geen warm water, geen stroom. Nog immer niet. Nog immer niet. Nou ja, we hebben nog altijd geen stroom, zegt ze. Die is afgesloten. We zijn hier nog gelukkig daar vandoor gekomen. Ja, hier is pas de keller. Andere, die zijn met hun ganzen huis. Maar zegt ze, er zijn nog mensen die veel zwaarder getroffen zijn. Er zijn genoeg plekken waar ook het hele huis is ondergelopen. Zo erg is het bij mij in ieder geval niet, zegt mevrouw Frits.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 Godzijdank. Een maandag, zegt ze. Godzijdank. Want dan is het leven in Maagdenburg hopelijk weer een beetje normaal. Tim de Wit maakte daar uh, dit verslag. Er is uh, overeenkomst tussen bondskanselier Merkel... en de verschillende deelstaten over uh, de schade wat vergoed wordt. 8 miljard euro. De vraag is of dat genoeg is, want er zijn ook alweer schattingen... dat die schade meer dan 10 miljard is, wel 12 miljard. Dat zoeken ze de komende tijd uit in Duitsland. We gaan richting het nieuws van 5 uur.